Zes uur. Mautschuurs met het Inebasjournaal. In de Jacho is de Britse politie bezig met een actie in Sunbury Thames... 25 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad. Een antiterreurinheid doorzoekt een huis. Zo'n 200 bewoners van omliggende woningen zijn het voorzorg geëvacueerd. De omgeving is afgezet om de weg vrij te houden voor de politie... en er is een no-fly-zone ingesteld voor kleine vliegtuigen en drones... Vanwege de aanslag in Londen werd vanmorgen in Dover een jongen van 18 aangehouden. Op basis van zijn aanhouding is nu de huiszoeking bezig. Doordat de bom in de metro maar deels ontplofte, bleef de schade beperkt. Er vielen geen doden, wel raakten 30 mensen gewond. In Turkije zijn 74 vermoedelijke strijders van islamitische staat opgepakt. Dat gebeurde tijdens een antiterreuractie in Istanbul, waarop 15 adressen huiszoekingen waren. Bijna alle verdachten komen uit het buitenland, maar waar vandaan is niet bekendgemaakt. Ze worden het land uitgezet. IS wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere aanslagen in Turkije... en daarbij kwamen de afgelopen twee jaar meer dan 300 mensen om het leven. De oudste mens van de wereld is overleden. Het is een vrouw van 117 uit Jamaica. Ze werd geboren in 1900. Haar 97-jarige zoon overleed dit voorjaar. Hij was toen de oudste mens van wie nog een ouder in leven was. Hij zei ooit dat zijn moeder zo oud werd omdat ze geen kip- en varkensvlees at. Ze was wel dol op vis, schapenvlees, mango's en sinaasappels. Max Verstappen is er net niet in geslaagd zijn eerste pole position te pakken. In Singapore was Sebastian Vettel hem te snel af. Verstappen start morgen vanaf de tweede plek. In een van de vrije trainingen was Verstappen wel de snelste. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of zes. Morgenochtend eerst plaatselijk mist. Daarna soms zon, maar ook een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Follow my lead mm -hmm. Of you. Zo is het, welkom. Een uh, tweede uur van Entertainment for You. Ed Sheeran was dit in Shape of You. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker de, ja, naar de drie op een rij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij.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 How I love you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 Tis si je eenina, ik samot tebe sorce zna. Tis si je eenina, krait tebe ja se budi. Tis si je eenina, best te beduusha neemas ma. Tis je eenina, ik samot tebe is allemaal te I samo tebe srce zna Ti si jedina Kraj tebe ja se budim Ti si jedina Bez tebe duša nema sna Ti si jedina I samo tebe žudim Ti si jedina I samo tebe ja, Drie op een rij van Fred Heij. Ja, dat waren ze dan. We begonnen met Engelbert Humperdink en How I Love You. Als tweede, Michael Bolton en I Love So Beautiful. I Love So Beautiful, zo moet ik het zeggen. En uh, ja, als laatste, Olivier Dragojevic. En hij had het over Jedina. Yeah, en uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje, Nederland staande plaatje draaien van Rienus Werens en uh, Mijn Wereld Ben Jij. Ja vandaag ga ik ervoor Mijn beslissing is gemaakt Want voor mij is er één Die mijn hart heel diep raakt Een vrouw zoals zij Ik ben aan haar verslaafd Een engel voor mij Zij heeft me geraakt Ik geef mijn leven voor jou Doe alles voor deze vrouw Wat je ook vraagt ja, je krijgt het Mijn hele wereld ben jij Ik geef een In haar zit geen kwaad, nooit zag ik zoiets moois, zo eerlijk en zacht. Het leven is mooi, als zij naar me lacht. Ik geef mijn leven voor jou, doe alles voor deze vrouw, wat je ook vraagt, jij. Ja.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 Diep onder, je nu zal je moe, kantse sred neemt. is small and small Kovacevic en uh, ja, Lubjavi. We gaan verder met You Before the Sweet Sensation. ...en Sweet Sensation hier op 106.9 104.5... ...en natuurlijk op de kabel uh, TV-tekst en uh, DAB+. We gaan verder met de Nederlandstalige plaat van Thomas Bergen... ...en ik wil niet dat je gaat. En ja, we nemen zo nog eventjes contact met Roy Geerts, telefonisch...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 Bergen. En ik wil niet dat je gaat. En ja, we gaan uh, iemand in de uitge uitzending halen. Roy Geerts, ik zou zeggen een hele goede avond, Roy. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Hé, hey. uh, ja, ik, ik, ik, ik heb eigenlijk een hele andere tekst uh, van, van jouw uh, single. En uh, die, die is uh, Doe het dan, maar het is eigenlijk Zeg het dan, hè? Hey? Ja, dat klopt. Het is inderdaad, het is Zeg het dan. Ja, dat is mijn oude single. Ja, en uh, vertel eens eventjes. Uh, waar, waar kom je vandaan? Wie ben je en uh, wat doe je? Ik kom uit het Brabantse Tetringen, dat is een dorpje bij Breda. Ja, Tetringen, ja, dat ken ik wel. Ja, ken je dat? Ja, ja ik wel, ja. Oké, okay, nou, dat is leuk om te horen. Ja. <laughs> uh, verder ben ik uh, 21 jaar oud. En uh, ja, wat doe ik verder? Ja, ik treed op natuurlijk. Ik, heb, ik breng uh, singles uit. Ja. Uh, ik volg zangles, uh, ik werk in de horeca. En uh, ik uh, geef karateles. Ook nog? Ja, Aha. Druk, druk, druk. Zelf, zelf heb je zwarte band? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb zelf zwarte band behaald. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan, dan ben je ja, hoog genoeg om, om les te geven. Ja, zeg, zeggen ze het altijd dan Ja, en ik coach ook op wedstrijden. Okay. Dus ja, ik ben lekker druk altijd. Ja, ja ik heb, tenminste, vroeger heb ik, ja, ik heb al gevechtsport gedaan, maar het is geen karate maar het is kenpoel. Ik weet niet of je dat kan. Wat zei je? kung Kempoe? Nee, Kempoe. Kempoe, en dat, dat is met een stok. Ja, nee, nee hoor, dat is uh, gewoon eigenlijk uh, van alle sporten een, uh, een gedeelte. En dat alles door elkaar gemixt. Maar dat was natuurlijk. Ja, dus, dus, dus, dus dat is uh, inderdaad uh, sparren, uh, schoppen, boksen, uh, noem maar op. Dat klinkt ook wel heel erg leuk. Ja, hè? Ja, ja, dat, dat is wel ja, heel, heel variërend dan. Ja, dat is uh, heel erg variërend, ja. En dat, uh, ja, dat maakt het ook leuk, denk ik. Ja, ja, karate, blijft karate natuurlijk. Maar ja. wat u zegt, kijk als je dan uh, van alles uh, mee kan pakken, dat is wel uh, ook heel goed natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou uh, ja, dan moet je eigenlijk maar eens uh, in verdiepen. Moet je, moet je maar eens kijken, Ken dat, dat ga ik zeer zeker doen. Maar de, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, ja, moeten we het eventjes over je single hebben. Zeg het dan. Ja. Uh, hoe is die ontstaan? Ehm... Um, Even kijken, hoe is het ontstaan? Ik heb mijn, uh, ik heb afgelopen, ik heb zeven singles uitgebracht inmiddels. Ja. Dus zeggen dan in een zevende. En die de vorige zes singles zijn bij André man. Oké, okay. ja, even kijken hoor, want ik, ik, ik heb er maar vijf. Dus ik, ja, ik, ik weet niet waar zijn de andere twee dan? Uh... Want ik heb er van 2015, 16 en nog eentje van 16, eentje van 17 en nog een van 17. Ik heb wanneer komt die dag? Heb je zin in een feestje? de uh, Face met Lee, wat ben je voor een vrouw, een ja. vrijgezel. En als we gaan? Uh, ja, al, ja, als we gaan. Ja, en dan zeg het dan. Zeg het dan. Ja, nou, dus, dus die, die eerste, twee die, die mis ik dus. Ja, nou wanneer komt die dag uh, Is mijn duimpje single? Oké. Okay. En mijn, uh, ja, mijn eerste studio die we benaderen was manfred om te beginnen. Nou. Alleen manfred uh, was manfred jongenheer. Ja, manfred ja. jongenheers was toen heel druk en nu nog steeds. Dus we zijn uitgeweken naar André en uiteindelijk uh, zijn we terechtgekomen naar waar ik heel graag wil. En dat is bij het Manfred. Ja. En daar heb ik een gesprek gehad samen met Karel Kaspers en mijn vader erbij. Zeg ik met z'n vier, dus, hebben daar een gesprek gehad. Ja. Om te kijken van nou wat gaan we uitbrengen. Nou de zomer kwam er toen echt aan. Dus we zeiden van nou we willen wel een zomerse single. Maar dan zeggen wij wel met de Brabantse gezelligheid erin. Ja, uh, ja de Brabantse nachten zijn aan. zeggen ze altijd Ja, dat is ja. dat, dat dat heel gezellig. Dus uh, op een gegeven moment, uh, wat was het nou? Ik denk een weekje of vijf, zes later. Uh, manfred hoor. ik ga hem zelf schrijven, als jij dat goed vindt. Ja, ja manfred, ik zeg, uh, ik neem aan dat je dat heel goed kan. Ik zeg dus, uh, kom maar op. Ja. Dus in zes, week, zes weken later, om twaalf uur s'nachts, uh, stuur hij mij een berichtje van Roy, uh, ik, heb een, uh, ja, ik heb een coupletje en ik heb een refrein. En ik zeg, zou je eens willen luisteren wat je ervan vindt, want dan kan ik verder gaan. Ja. Nou, dus uh, ik geluisterd. het ouders geluister, dus ik zeg, ja, Ik zeg, dit is wat ik wil. En zo is toen het, uh, ja, het, het proces begonnen. Dus uh, nou, ja, nu staan waar we nu zijn. Oké. Okay. En uh, ja, naar tevredenheid, alle tevredenheid moet ik zeggen. Uh, ik zelf was, uh, toen het plaat nog niet uit was, maar ik had al wel gehoord dat was ik al heel tevreden. Ja. En uh, de plugger is nu, Dennis, dan, Dennis van de Kraan, is er momenteel erg ja, druk mee bezig met de promotie. Ja, dat klopt. Nou, en ik mag trots vertellen dat ik op de woonwagen top 50 cd uh, staat, nummer 11. Ja, Dennis van de uh, scorepromotie, hè? Ja, ja, dus ik denk dat ik, uh, ik mag zeggen dat ik uh, heel leuke dingen meemaak en mag doen op dit moment. Ja. Dus, uh, en ik hoop dat met de volgende single, waar we stiekem al een beetje mee bezig zijn, dat ik dat ook mag doen. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook natuurlijk. Ja, en ik hoop dat het, uh, ja, zeker in deze business, uh, ja, hier goed gaat. Ja, ja, het, het, het is, uh, ik denk dat, uh, ja, ik doe het nu officieel gezien 2,5 jaar. Ja. En ik denk uh, dat het uh, ook een kwestie is van, ja, men, dat mensen je moeten gunnen, dat is één. Dat is denk ik één van de allerbelangrijkste dingen. Ja. Uh, dat je, twee, dat je kan, uh, kan zingen. En drie, wat misschien zo heel, heel belangrijk is, dat je volhoudt. Ja, nou, ja, dat is het belangrijkste inderdaad, het volhouden. Ja. ja uh, niet, uh, niet bij ieder wisten was je denkt, nou ik, ik stop ermee. Nee, nou en, uh, ik moet zeggen, ik heb geraten, dan heb ik de zwarte band behaald. Nou, ik denk dat u al weet hoe lang dat ongeveer zo weg is. Ja, dat is een, uh, een lange weg. Ja. <laughs> ja. Nou, dus met, met, met dat vinger ga ik dat denk ik ook wel uh, proberen vol te houden. Ja. Nou ja, oké. Hé, een site, heb jij die? Ja, zeker. Ik heb een, een eigen website. Dat is www.rooi-geerts.nl Ja, dat is een hè? Ja, een middenstreepje. Ja, ja. Want uh, ik heb een, uh, er is een heel bekende karter in Nederland en die heet heel toevallig, en dat is heel jammer. Ja, en dan krijg je dat... Uh, ja, klopt. Die ook, die heet, ja, die heet ook Roy is en die heeft.com .com en .nl. Ja, dan dat doe je helaas niet samen. Nee, nee, nee. Dus uh, ja, verder ben ik heel actief op Facebook en uh, Instagram. En ik probeer alles er zo goed mogelijk te volgen en bij te houden. Instagram en uh, Twitter? Uh, Twitter, uh, dat doe ik. Nog niet? Dat ik nog niet, nee. Ik probeer uh, Facebook, ben ik heel actief op. Ja. Zelfs als mensen jarig zijn, een berichtje vind ik leuk. Het zijn kleine dingen, maar ik vind het zelf ook leuk als mensen het bij mij doen. Dus ik probeer het altijd Ja, zeker. te houden. Ja, ja. Nee, dat uh, dat sowieso, dat staat voorop. Hé, hey, uh, ik, ik denk dat, uh, dat we me eventjes moeten gaan draaien hoor. Dat is helemaal goed. Ja, dan wil ik jou in ieder geval uh, bedanken voor je tijd. Dat ik lekker voor u in hartje mocht zijn. Ja, nee, graag gedaan, jongen. En uh, ik zou zeggen, ja, uh, veel succes. En uh, een heel goed weekend. Ja, alleen en hoop voor de volgende keer. Uh, ja, zeker. En uh, ja, wie weet hier in de studio. Ja, tuurlijk. Dat mag, mag, mag wel tijd, hè. Ik, zeg, ik, uh, ik ben uh, gisteren bij Groningen, gegaan naar de Oogradio. Uh, ik ben bij Marco de Hollander in de uitzending geweest bij UnityNL. Ja. Dus ik sta er echt wel, ik sta er echt, uh, wel voor om een keer langs te komen. Nee, dat is prima, jongen. Dat, uh, ja, je bent altijd welkom oké. Okay. Hé hey Roy, we gaan hem even draaien. Dat is helemaal goed. Ik zou zeggen, de groetjes daar. En veel succes. En dankjewel en tot de volgende. Hé, hey, tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoi hoi. Hier is hij dan, Roy Geerts. En zeg het dan. Ik vraag me steeds weer af Ik droom er zelfs van Probeer het steeds opnieuw Maar ik ben zo bang Toch sla ik me erdoor En kijk maar weer vooruit Het wachten was voor mij al die tijd Toch veel Zeg nu dan, zeg wat ben jij Ik heb zoveel tijd, alleen aan jou al gespeeld Zo vaak nog geprobeerd, maar het ging toch steeds weer fout. Iets van elkaar geleerd zo ben je zo koud Gaat ieder nu een weg Op zoek naar nieuw geluk En laat wat het is, want dit gaat Toch steeds vister Zeg het dan, zeg wat ben jij van plan Ik maak het eerlijk op. Nou, dat was je dan, Roy En We gaan lekker verder met uh, The Dire Straits in The Walk of Life. Blijf lekker luisteren. 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Gertij. Ik zou zeggen, hele goede avond. was hij dan. Heerlijke nummer van de Dice Rates uh, The Walk of Life. En heerlijk, ja, heerlijk moe. We gaan lekker verder met uh, een plaatje van uh, Jeroen van der Boom. En uh, ja, werd de tijd maar terug gedraaid. Entertainment for you. Meer dan radio. En tot uh, 7 uur. Entertainment for you. Blijf lekker luisteren. Van mij...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 van jou. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Hé, hey, Fred Heij, draai nog eens een plaatje.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 Tegen rotsen slaan Weet ik dat je naast me staat Voor altijd Zeven oceaan En de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Zij in mijn ziel, water valt op een wiel. Dra De oceaan waarin mijn liefde bloeit, zeven oceaan. Entertainment voor You, hier bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, graag hoor ik u uh, volgende week weer als het goed gaat. En uh, ik zou zeggen, goed weekend nog. Bye bye. Uh, blijf, lekker uh, blijf lekker luisteren natuurlijk. Hè. Ja, de Euro Breakdown na mij. Dus blijf lekker luisteren. Europese top 40. Groetjes.